Goedenavond, ik ben Maxime De Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden burgers zitten nog vast in de azovstal fabriek in Mariupol. De evacuatie van burgers uit de Oekraïnse stad verloopt moeizaam. Gisteren werden zo'n honderden mensen gered uit de fabriek nadat ze daar twee maanden vast zaten. Ze zijn met bussen onderweg naar een veilige stad in het zuidoosten van Oekraïne. Waarschijnlijk komen ze daar vandaag nog niet aan. De bussen moeten dik 200 kilometer afleggen over moeilijk begaanbare wegen en ook zijn er meerdere Russische checkpoints. Een politiemedewerker is geschorst voor het lekken van info over Lil Kleine. De rapper zat eerder dit jaar even vast op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin. Volgens shownieuws heeft iemand van de politie Amsterdam zich toen uitgelaten over hoe Lil Kleine zich voelde in zijn cel. Die gesprekken kwamen toen naar buiten via een Juice Channel. En het bekende wapen uit deze filmscène is geveld voor ruim 165.000 euro. Hier is Johnny. Ja, de bel uit de filmklassieker The Shining is onder de hamer gegaan. Hij is verkocht aan een zakenman die groot fan is van de film. Het voorwerp hangt in een speciaal frame omringd met foto's van de film. En heel erg goed mosselnieuws. Wetenschappers proberen in de Waddenzee kunstmatige mosselbanken uit te leggen uit een 3D-printer. Op die plek zijn maar weinig mosselbanken, want jonge mosseltjes verschuilen zich vaak in bestaande banken. Dat zegt deze kustecoloog, oftewel mosselman. Wat we eigenlijk willen is die, die volwassen mosselbank tijdelijk nabootsen, zodat die jonge mosseltjes daarin veilig kunnen opgroeien en het uiteindelijk van die, van die stru tijdelijke structuur kunnen overnemen. Maar die jonge mosseltjes zijn niet gek, die moeten zich er wel thuis voelen. We denken dat het te maken heeft met de biesesdraden die die mosselen van nature maken om zich aan elkaar te hechten. Dat ze denken, hé, hey, dat, zijn, dat zijn mijn ouders, zeg maar. En uh, dat bootsen we dus ook na, die vezelige structuur. Daar gebruiken we bijvoorbeeld kokerstouw voor. Dan trappen ze daarin. Dan nog het weer. Na een zonnige dag volgt een hele koude nacht. Morgen veel bewolking in het noorden en in het zuiden is het zonnig. De temperatuur ligt tussen de 11 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Als er al sprake was van een avondspits in onze regio, nou dan is hij nu bijna voorbij. Vijf minuten vertraging nog op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Knoppen-Velsen, vier kilometer file. Voor de Koentunnel op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat op de buitering van de A10 Noord. Uh, vijf kilometer file, tien minuten vertraging daar. En tien minuten vertraging op de N230 vanuit Marsen naar Utrecht bij Utrecht-Overvecht. Twee kilometer file daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ze waren scherpen van geluk Dus we dansen op de schade, niet bezwijken onder druk Nu dwaal ik wel eens waar door de dagen die ik pluk Verlangen naar vroeger, dat maakt onze toekomst strak <middels> Twee uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf is begonnen hier bij Alternative FM op ZFM Zandvoort. Dat is nachtlicht. Later was alles beter. Vorige week heb je op de website van 3 voor 12 Noord-Holland het een en ander kunnen zien over deze band. Eigenlijk is het een tweetal. Ze komen uit Hilversum en uit Amsterdam. Ze hebben vorige week hun... EP gepresenteerd, de, de eerste. En uh, daar staat ook uh, deze single op, die ze al eerder hadden uh, uitgebracht. Later was alles beter. Nou, wat uh, gaan we doen in dit tweede uur? Uh, we gaan uh, straks uh, praten met Mindel Smit. Uh, die heeft een zong geschreven, een Nederlandstalige zong. Zij zelf studeert aan het Conservatorium Utrecht. Dat is Kortweg de Hogere Kunsten van Utrecht. Uh, daar studieert zij geloof ik ook iets uh, met Jes. Maar dat kunnen we er dus zo direct ook wel vragen. Maar dat, uh, dat, die song, daar gaat het over. Want dat heeft uh, weer te maken over uh, ja, een, uh, een behoorlijke me too. Uh, en eigenlijk uh, veel verder dan dat. Het is een uh, vrij persoonlijke song. Maar we gaan uh, natuurlijk aan haar vragen. Van, uh, ja, wat het uh, liedje te, verder teweeg heeft gebracht. Iets wat daar op, uh, op, eigenlijk mee te maken heeft is de single voor dat uh, gesprek van Loop. Want dat heeft er ook uh, mee te maken. Staat ook een uitgebreid artikel... maar dan bij uh, de konuiten van uh, 3 voor 12 uh, landelijk. Daar staat het ook op. Dus uh, daar wordt uit de doeken gedaan hoe dat verhaal zit. En het uh, is iets anders dan wat ik uh, heb uh, verteld de afgelopen weken. Maar goed, dat hoor je zo... Maar we hebben natuurlijk ook nog materiaal van de afgelopen weken. Dit was ook in april uitgekomen. De nieuwe van Lacet en dat nummer dat heet Wait and See. Need some room to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 sunny day My head shit will be buried when there's nothing more to say No more lies to speak and no more promises to break Every tear's been faint by then and every cry's been faked The moment you try to take my hand Side. The moment you stepped into the bus, I cried. And when I said to myself, I don't love her anymore. Drop a hint eerste met uh, Wait and See, daarachter hoorde Jasper Schalks, die man uh, was er vorige week. Uh, met Burying the Hatchet, dat is trouwens uh, de laatste uh, single die hij heeft uitgebracht, tenminste de nieuwste. Want er komen er nog meer en uh, deze is een band die we hebben kunnen zien bij de Rob Hakda En dat uh, was uh, ook alweer bijna twee weken terug. Uh, op de eerste paasdag hebben ze in de finale gestaan, deze Beverwijkse band, want ze komen daar vandaan. Uh, Fleaback, en dit is van hun debuut-EP Stick to You. Uh, we gaan zo dadelijk uh, kijken of we Minos Smit uh, te pakken kunnen krijgen. Maar dat gaat nog eventjes uh, duren. Want we gaan nog eerst twee nummers uh, draaien. En dit is eigenlijk ook best wel een uh, gezellig nummer. Want daar hebben we ook nog het uh, nodig over gezegd en geschreven. Namelijk The Gumbo Kings and Changes Somehow.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 De, de nieuwe single van Loop. Tenminste, het is alweer een tijdje uit. 21 heet de, de, de nummer. De song. En het gaat over een persoonlijke ervaring met machtsmisbruik. Dat is ook de aanleiding van The Voice. Daar gaan we straks over praten met Mindel Smit. Want die gaan we zo de uitzending inhalen. Maar het gaat even over, over dit nummer. 21. Dat is eigenlijk ja, geschreven door Julia Korthouwer. Dat is de frontvrouw van, van Loop. En die had op een gegeven moment, uh, ja, op een, uh, op een moment dat zij uh, man in de 40 van in de 40. En hij werkte in de muziekindustrie en was benieuwd naar mijn muziek. Zo staat het hier op uh, 3 voor 12. En toen ze naar huis gingen, uh, nodigde hij mij uit om met, uh, met hem mee te gaan. Om de muziek uh, over de speakers in de studio te beluisteren. En ik vertrouwde de situatie. Hij was de scharrel van mijn vriendin. Eenmaal daar sloeg de sfeer om en was helemaal geen studio. Het draaide haar uh, muziek helemaal niet uh, vanaf een uh, JBL speaker. Of hij draaide haar muziek juist wel. En toonde zich weinig geïnteresseerd. En toen Korthauer aangaf uh, naar huis te willen gaan vanwege een uh, raar onderbuikgevoel. Uh, liet hij haar uit bij de deur. Pakte hij me stevig vast bij mijn billen en hoofd. En duwde zijn tong in mijn mond. En daarna uh, verstuifde ze zich, uh, uh, um, dat zegt Julia Korthouwer, uh, min of meer voor drie voor twaalf. Uh, ze heeft hem ook uh, van hem afgeduwd. En uh, na zijn vraag of ik niet wilde blijven, ben ik weggerend en naar huis gefietst. En dat was de ervaring om dit nummer uh, te schrijven. Nou, dat uh, 21, dat is een heel mooi bruggetje naar Mindel Smit toe. Want uh, die hangt aan de telefoon. Goedenavond, Mindel. Goedenavond. Ja, want uh, jij bent 21, dat is één. Twee, uh, dat uh, de wet ook hier de voice aangehaald. Ook bij jou gaat dat uh, erover. Uh, dit is toch wel een uh, behoorlijk. Ja, uh, een, een, een, ja het, schering en inslag lijkt, lijkt het wel. Ja, nou, ik wou net zeggen wat een naar verhaal. Wat ja. je me net vertelt. Ja, ja nou ja, goed. Het is, uh, dat heeft jullie akkoordhouder van Loep uh, zelf ja. dan uh, eventjes. Uh, Toevertrouwd aan een landelijke collega bij 3 voor 12. Ik ja. ben de redacteur van het Noord-Hollandse gedeelte. Maar goed, jouw verhaal is eigenlijk bijna hetzelfde. Nou, dat komt wel erg in de buurt. Ja, bij mij had het wat minder met machtsmisbruik te maken. Bij mij was het gewoon een hele goede vriend maar uh, wel degelijk met uh, grensoverschrijdend gedrag. ja, wat je hier ook uh, absoluut terug hoort. Ja, uh, bij jou is het uh, heeft de single behoorlijk wat aandacht uh, gekregen. Je hebt, uh, je, hebt er, uh, ja, je hebt de kranten meegehaald in ieder geval ja. de, de, de de sowieso de regionale pers, de Haarlems Dagblad en de Eindhovense Courant, las ik. Ja, ja. Um, want um, ja, um, jouw ervaring is eigenlijk ook heftig. Ja. Ja, dat is nu inmiddels uh, een jaar geleden gebeurd of zo... en ik ja. uh, ben daar een nummer over gaan schrijven... en ik, uh, dit is wel een beetje het moment om uh, erover te gaan praten, merk ja. je dan wel. Ja, um, was, was uh, de, de uitzending van Boos uh, via internet uh, van Tim Hofman... dan eigenlijk uh, net een beetje dat laatste setje om dat nummer dan toch uh, ook uit te ja. gaan brengen? absoluut. Als ik dan zie dat er zoveel, in dit geval vrouwen... maar ik denk gewoon mensen, want het zou mannen net zo kunnen overkomen... Hmm. Uh, die dus, dat het stelselmatig maar gebeurt en dat niemand erover praat en dat er dan een, een hoop wordt aan ellende wat dan op een gegeven moment ook wordt getrokken waarna bijna niemand meer gaat geloven want dan heeft opeens iedereen het meegemaakt en dan denk hmm. ik, nou we moeten er gewoon meer over gaan praten blijkbaar ja. om er een bepaalde openheid over te creëren en dit was echt een setje, ja, absoluut ja, wat doet het uh, dan? nou de gebeurtenis zelf of het erover praten bedoel je? Nou ja, goed. Wat, doet het, wat heeft het met jou gedaan? Laat ik het anders uh, vragen. Ja. Nou ja, um, het maakt je angstig. Uh, je vertrouwen is, is gewoon geschaad In vriendschappen, maar ook naar families. Uh, naar jezelf ook. Je gaat jezelf heel erg uh, wantrouwen of zo. Je twijfelt aan jezelf. Uh, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Uh, was mijn signaal niet genoeg? Nou, in mijn geval was mijn signaal een duidelijke nee. Dus duidelijker kan je het haast niet krijgen. Hmm. Maar um, het is wel zo dat je de eerste paar dagen gewoon alleen maar bezig bent met, hoe kan dit? <laughs> hoe he, hoe heeft het zo ver kunnen komen en hoe kon ik dit dan, kon ik dit dan niet voorkomen? Ofzo? En um, ja, op lange termijn nu uh, zit ik nog steeds in een uh, in een EMDR traject en uh, ik ga naar school en mijn dagelijks leven nog steeds niet helemaal zoals ik zou willen. Ja. Dus ik kan wel degelijk zeggen dat het behoorlijk impact op, impact op mij heeft gemaakt, ja. ja dus dus het, uh, het, het zit nog dagelijks uh, bij je, als het ware. Ja, ja. Ja, uh, Ben je dan uh, toch aan de andere kant blij dat je dan de muziek uh, daarbij hebt? Nou, de muziek helpt wel enorm. Want ik heb echt op papier gezet wat even eruit moest. Ik uh -huh. vind ik dan heel cliché, maar dat is wel een beetje hoe het is. Ja. Um, en uh, ja, met zo'n liedje begrijpen mensen het veel sneller. En uh, je hoeft niet overal woorden aan te geven in zo'n liedje. Ik, ik schrijf niet letterlijk wat er is gebeurd. Nee. En toch uh, heeft iedereen echt wel door waarover het gaat, zeg maar. En dat voelt heel fijn om daar muziek voor te gebruiken. Ja, nou ja, goed. Uh, er zijn... Soms met, uh, met een lading die daar uh, ook uh, ve veel te mee te maken heeft. Ik bedoel, Mo is, uh, is daar ook wel ja. een exponent uh, van. Hè? In dat, die heeft er gewoon ook een nummer één hit uh, mee, uh, mee gescoord. Ja. Um, ja, nou ja, goed. Um, maar, maar ik kan me voorstellen... Uh, straks, als jij uh, dan waarschijnlijk misschien wel het podium op moet... Uh, of wil gaan spelen... Um, ja, um, en dan en, en gaan mensen aan je trekken of wat dan ook... Um, hoe ga je daar dan nou mee om? Ja, ik heb er altijd heel erg een handje van om mezelf te blijven. En dat is soms <laughs> niet handig. Want ik kan dan heel eigenwijs zijn of uh, ja, uh, ja, wat dat betreft mijn kont in de krip gooien voor andere mensen hun plannen. Uh -huh. Maar ik denk dat dat in, in deze situatie wel heel erg in mijn voordeel werkt. Dat ik uh, heel erg mijn eigen plan zal blijven trekken wat er ook op mijn pad gaat komen. Uh -huh. En uh, ook dus qua muzikale keuzes en textuele keuzes. En ik neem absoluut adviezen aan... want uh, er zijn nog steeds mensen die veel meer verstand hebben... van bepaalde zaken op gebied of op commercieel gebied. Of, ja. uh, dus daar zou ik absoluut van willen leren. Ja. Maar uiteindelijk uh, sta ik op het podium en... Uh, ben ik degene die het moet gaan overdragen. Dus moet het wel bij mij blijven passen. En dat is wel iets waar ik voor wil blijven waken. Ja, um, die single... Uh, dat is één. Dat is, uh, ja, je hebt uh, daar eigen, uh, je, eigen, uh, je eigen verhaal... daarin in verwerkt. Ja. Dat is één. En twee, uh, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat het ook uh, misschien therapeutisch is... voor degene die, uh, die in hetzelfde verwerkingsproces zit. Of niet? Ja, absoluut. Ik, heb, ik krijg nog dagelijks uh, berichtjes. Het is echt heel vervelend dat ik dat krijg op die manier dat mensen dat hebben meegemaakt. Maar het is ook heel mooi dat dat elkaar toch weer samenbrengt. En uh, laatst kreeg ik een berichtje van iemand die zei ik ga dit morgen aan mijn therapeut laten horen want dit is precies uh, hoe het voor mij ook heeft gevoeld. Zeg maar, die twijfels ja. en dat ik dus zeg van uh, ligt het dan aan mij of zijn alle mensen slecht? Dat, dat uh, zijn zinnetjes in mijn nummer waar ik gewoon wat hard op mijn gedachten heeft uitgesproken daarin. Ja. En... Uh, dat is voor sommige mensen zo herkenbaar... dat ze het gewoon letterlijk die liedtekst uitprinten... en het gewoon meenemen. Dat is voor mij uh, nou ja, wel een soort compliment of zo. Ja, uh, wat uh, sommige mensen niet onder woorden uh, kunnen brengen... dat heb jij gedaan uh, met, uh, met, deze, met, dit, uh, ja, met deze song, lied. Ja. ja. Um, wat, wat zijn de reacties tot nu toe op, op de single geweest? Ja, we hebben natuurlijk de kranten uh, gezien, maar wat, uh, wat nog meer? Ja, tot nu toe dus heel positief. Uh, mensen die ontroerd zijn... Uh, ook mensen die er gewoon een heel eigen interpretatie bij hebben. Uh, wat wel allemaal richting de grensoverschrijdende kant neigt. Maar ook iemand die zei, uh, van nou ik heb gewoon een hele heftige relatie gehad met iemand... die op die manier over mijn grens is gegaan. Ja. Op uh, een gebied, wat natuurlijk grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk in heel veel vormen aanwezig. Um, dus herkenning op elk vlak. En dat is wel hetgene wat ik wou bereiken. Dus dat is echt gek dat ik dat... Uh, voor elkaar gekregen. Ik heb echt een hele mooie reacties gehad. Daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Ja. Um, nou is dit uh, je eerste single? Zeg ik het goed? Ja. Ja? Ja. Um, komt er nog uh, meer materiaal van jou aan? Ik ben wel bezig nog. Ja. Ik, ben en ik, ben, het, ik ben wel van plan om binnenkort weer de studio in te duiken. Het lijkt N me wel heel tof. Ja, uh, ben je er al uit of het uh, Nederlandstalig of Engelstalig uh, gaat worden? Want dit is Nederlandstalig. Ja, ik ben er nu niet helemaal over uit, maar ja. ik merk wel, als ik nu ga schrijven, dat ik toch meer naar Nederland neig. Terwijl ja. Dat voor voorheen niet mijn straatje was, dus dat verbaast mezelf ook alweer. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, het is eigenlijk een grote verkenningstocht, denk ja. ik, ook in, uh, in de muziek. Um, nou ja, goed. We, uh, we gaan hem maar weer uh, even laten horen, want uh, tenslotte, die single, die heb je. Uh, ja, wanneer heb je hem uitgebracht? Vorige maand, hè? Ja, zoiets. Anderhalf maand geleden of zo. Ja, ja dat is alweer een tijdje terug. Ja. Uh, maar uh, we gaan hem uh, nog een keer uh, even laten horen. Hier is met Te Ver.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 I live into reckless It's do or die Lost myself more than a million times But you wouldn't know I'm and high Please can someone try to keep me down Need to tie my body to the ground The world gets smaller I'm taking off Feeling down but Still I'm rising up Oh, I'm floating From miles above Niet helemaal doorheen met al die deelnemers aan uh, de Rob akda wordt en ook de finalisten niet. Dit is de uiteindelijke winnaar uh, geworden, Elliot Boyd. En uh, zijn single gaat morgen uitkomen, maar je hoort hem vanavond hier al uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, dat nummer dat heet Floating en uh, ik kan nog meer melden over Elliot Boyd, want hij gaat op 19 april... Spelen een pre-release show. Uh, dat doet hij in Sinetol. Uh, en dat doet hij samen met Mireo. Die, uh, dat is uh, de support act. En daarachter uh, dan, uh, gaat hij uh, daar optreden. En dat is, uh, volgens mij is dat al geweest. Ha, dus, dus ik zit hier oud nieuws te vertellen. Want uh, we zitten al op 28 april. Maar hij heeft dus die pre-release show heeft hij al gedaan. Dan ben ik wel op tijd om te zeggen dat volgende week, dan is het Bevrijdingspop. En omdat hij winnaar is van, dat, uh, van, dat, uh, van de Rob Arkdauwoord... is hij uh, dus sowieso staat hij op het hoofdpodium. En dat gebeurt na Suzanne en Freek. Die, uh, die mogen daarna aftrappen uh, op het hoofdpodium. En dan is hij aan de beurt de, samen met, uh, met de band. En uh, ook daar zal ik uh, denk ik uh, wel het uh, nodige van verwachten. Want ik neem aan dat hij ook... Uh, iets van choreografie gaat uh, brengen. Wat hij ook al gedaan heeft. In de grote zaal van het patronaat. Ik zit in ik zit niet helemaal op de let. Uh, hij heeft die uh, pre-release show dus al gedaan. Uh, dat heeft hij uh, vrijwel eigenlijk een paar dagen daarna uh, gedaan. Na uh, de finale in uh, de Robak daar wordt. In het patronaat in Halen. Ja, als je even niet goed op zit te letten... dan uh, spelen dit soort dingen er meteen uh, gewoon uh, tussendoor. Mindel Smit hoorde je daarvoor nog. En dat uh, heeft alles te maken met uh, ook een ervaring... Uh, wat uh, in haar persoonlijke uh, levenssfeer is voorgekomen... van iemand die bekend is. Nou, je hebt het hele verhaal net uh, gehoord. En anders, uh, dan moet je eventjes dat zoeken. Er is al het, het nodige over uh, gezegd en geschreven over Mindel Smit... Wat betreft uh, het, de single te ver. Um, dat uh, zeggende ga ik uh, nog eventjes uh, verder, want we hebben nog muziek liggen. Bijvoorbeeld uh, deze. Dat is ook wel heel erg uh, fijn, want die hebben een week of twee geleden hebben ze de EP uitgebracht. Uh, uh, is van de Clintons. En dit is een van de singles die erop uh, staat. Uh, de EP die heet Citrus, of Citrus. En de single heet Benson. I'm semi mysterio dus uh, dat is even als je even niet uh, helemaal op uh, zit te letten uh, daarvoor hoorde je Benson van uh, de Clintons ja um, een beetje dat ik dat ik een beetje ernaar zit maar goed maakt niet uit we gaan uh, nog even twee nummers uh, laten horen uh, Eén ervan dat is deze Flora Sophie. En uh, ze komt met ook haar, zij komt met uh, meer materiaal. Bedoeling is dat ze met een hele album komt. Maar dit is de laatste single die ze heeft uitgebracht. Het nummer dat heet Skin Shout. Skin dus van Flora Sophie. Het uh, bracht de tijd op, uh, wat is het, uh, bijna uh, drie minuten voor negen. We hebben er nog één. En daar is ook een artikel uh, terug te vinden op uh, de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Want daarin wordt Bob uit Zuid genoemd. En wat doet Bob uit Zuid? Karpervissen. Ik voer dingen schip op de kant met de puik van een boer. Bob uit zijde in de tent met de vloer. Mijn vis schier lijkt op de karrevoer. Shimano Yasa die met schaapzorg gevoerd. Ik draag kankerdurenlars in mijn opklapstoel. Vis de veekon, kijken wat ik doe. Trek een vark uit het water, snap je dat gevoel? Ik vis. Ik vis op karper. Snap je dat gevoel? Ik vis. Ik Stap in het gevoel. Ik ben op mijn vies. Doze Jij in de stad op terras met wat slecht. Ik heb een groene broek aan met de gids op elkaar plek. Mijn lijn is gevolgd. Ik met mijn zakmes. Het best, in mijn haak is het geks. Op het schijf vak gemiddeld, acht is zwaarder dan de rest. Visbladeren lees ik s'avonds in mijn bed. Heb je peed bij je kieuwen en nu lig je in me net. Ik vis. Ik vis. Ik vis op Karper, snap je dat gevoel? Ik vis. Ik vis op Karper, snap je dat gevoel? Een koude bak waar naast me met vishouden ondertussen aan mijn haken. Ze azen, happen de monden boven water. Trekken maar z'n vang door dat hele grote water. Viswinkels weten wat ik wil halen. Pop het side, splash met vis geld, stelselmatig. Klaar wakker op mijn mat met z'n snater Spartelt nog wat, maar wat kan je er nu maken? Ik vis, ik vis op karper Snap je het gevoel? Ik vis, ik vis op karper Snap je dat gevoel? Ik vis, ik vis op karper Snap je het gevoel? Ik vis, ik vis op karper Snap je het gevoel? Ik vis. Ik vis We'll